10 uur. Het LOS-journaal. Door Alt -Megens. Het vertrouwen van de consument is in december verder verslechterd. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nooit eerder waren de consumenten zo somber, schrijft het CBS. De indicator van het consumentenvertrouwen daalde met 5 punten en staat nu op min 37. Consumenten zijn vooral pessimistisch over hun financiële situatie in het komende jaar. Hier verslechterde de graadmeter met 11 punten naar min 23. De politie houdt rond de feestdagen extra alcoholcontroles in het verkeer. Er staat een aantal grote acties gepland waarbij veel politiepersoneel wordt ingezet. Ook surveillerende agenten zullen extra alert zijn op dronken automobilisten en vaker auto's aanhouden dan gebruikelijk. Als je kijkt naar de feestdagen, met name, dan zie je wel een, een dalende trend. Dus dat is wel het positieve nieuws. Het negatieve is wel dat degenen die wij oppakken. toch meer uh, gedronken hebben. Dus de verleiding om naar één of twee peelsjes uh, of wat dan ook. meer te gaan drinken, dat is toch wel uh, duidelijk nog aanwezig. Volgens de Raad van Hoofdcommissarissen. heeft de politie de laatste jaren rond de jaarwisseling. al extra personeel op straat om in te grijpen als hulpverleners worden belaagd. Die agenten kun je net zo goed ook inzetten voor alcoholcontroles, zegt de Raad. Onbekenden hebben het afgelopen weekend bij een gemeenteraadslid uit Stijn in Limburg een brandend stuk doek in de brievenbus gestopt. De raadslid Vey van de lokale partij DOS werd op tijd wakker en wist de brand zelf te blussen. Hij heeft aangifte gedaan. Hij sluit een verband met zijn werk niet uit. Voor hij gemeenteraadslid werd, was hij 12 jaar wethouder in Stijn. Mensen die de jaarwisseling verstoren moeten op nieuwjaarsdag straten schoonmaken, het liefst in hun eigen buurt. Met deze maatregel wil het Openbaar Ministerie duidelijk maken dat vervelend gedrag tijdens de oude nieuwviering niet wordt getolereerd. De maatregel geldt volgens de hoogste baas van het OM Bolhaar in de vier grote steden en in Bredaan. Het betreft vooral uh, mensen die dus uh, met oude en nieuw strafbare feiten hebben gepleegd die uh, liggen in de sfeer van vernielingen of uh, misdragingen met vuurwerk of andere zaken die in de openbare orde zich hebben afgespeeld.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 ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar nog 50 kilometer file. Wat langer is de file nog op de A4. Den Haag richting Amsterdam bij Zoetewoudendorp 5 kilometer. Er was een aanrijding op de A7. Hoorn richting Zaandam bij de afwitzaandijk is de linker dichter, dicht. Er staat 3 kilometer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht bij Knopenlunetten nog 5. En op de A27 van Breda naar Utrecht ook bij Knopenlunetten 5 kilometer. a 28 volle Utrecht bij Leuze Zuid 4.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 Probeer dat eens voor elkaar te krijgen met een stropdas. Een boek kan zoveel doen. Geef het gerust cadeau. Donderdag is het zover. De grote liveshow van de Stergouden Lookie 2011. Met onder andere de meest bijzondere commercials van over de hele wereld. BN'ers en nog veel meer. Kijken dus donderdag half negen Nederland 1. It's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 Aero. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. GroenLinks wil een hoorzitting met flexwerkers en ZZP'ers op de arbeidsmarkt. 4000 jaar oude fossiele vindplaats ontdekt op Mauritius. We gooien ieder jaar voor 2,4 miljard euro weg aan eten. En dat komt onder meer door de verwarring over de houdbaarheidsdatum. THT-datum staat op producten die gewoon heel vaak nog maanden, eh, soms nog jaren na het verstrijken van die datum, toch nog goed gebruikt worden. En het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Het is 5 over 10. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. GroenLinks wil meer aandacht voor flexwerkers en ZZP'ers. Het gaat om een groeiende groep, intussen al een derde van de beroepsbevolking... in wie weinig wordt geïnvesteerd. De partij wil daarom een hoorzitting met deze groep gaan houden. GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver, goedemorgen. Goedemorgen. Wat wilt u precies weten wat u nog niet weet? ja, wat we hebben gezien is dat de vorige crisis uit 2008 enorm heeft toegeslagen in die flexibele schil van 30% bij die ZZP's, bij die flexwerkers. Ik wil graag met hen in gesprek, hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat de komende banencrisis, dat we die kunnen voorkomen. Dat die klap niet alleen maar neerkomt bij deze mensen. Ja, en dan zeggen die mensen, door ons werk te geven. Oh ja... Dat, dat zeggen ze, dat, dat is de, ik denk het grootste misverstand, bijvoorbeeld over ZZP'ers, maar ook over flexwerkers. Daar zitten ook veel van mensen tussen die het heel fijn vinden om als zelfstandige te werken. Uh, of uh, uh, met uh, in een flexibel contract. Alleen de onzekerheid die ze hebben, dus dat ja. ze geen zekerheden hebben, dat is wat ze tegenstaan. En wat ja. ik heel veel terug hoor is dat ze zeggen, eigenlijk zouden wij meer scholing willen. We hebben scholing, scholing, scholing nodig. Zodat we ook in andere sectoren dan waar we nu werken terecht zouden kunnen. Ja, even die twee uit elkaar halen. ZZP'ers en zelfstandigen zonder personeel. Dus dat zijn uh, uh, eenpitters, zoals ze ook al worden genoemd. Hè, vaak ja. gewoon, uh, zijn kleine zelfstandigen dus. Die ja. mensen lopen alle risico's, hebben geen enkel uh, sociaal vangnet. Hè? Want als het, als het met het bedrijf misgaat, dan kom je meteen in de bijstand terecht. Ja. Geen recht op WW, niks. Ja. Uh, en als het terecht gaat met de economie, gaat het ook vaak slecht met die ZZP'ers. Want die zijn het eerste aan de beurt om opdrachten mis te lopen. Ja. Maar dat weten we allemaal. Ja. Dus wat wilt u daaraan gaan doen? Oh ja, wat mij heel erg goed lijkt is dat we ook weten dat bijvoorbeeld in deze mensen er bijna niet wordt geïnvesteerd als het gaat over scholing. Uh, en dat lijkt mij uh, een, een ja, niet zo goede zaak, je ziet dat ook al loopt de werkgelegenheid terug in allerlei andere sectoren, ja. tekortsectoren zoals de zorg bijvoorbeeld, ja. uh, daar zijn wel mensen nodig, maar ook in het onderwijs. En ik kan me ja. zo maar voorstellen dat als je voldoende investeert in gewoon ook van zzp'ers, ook van mensen in flexibele contracten, ja. dat ze ook makkelijker werk kunnen vinden in andere sectoren. Ja, maar die mensen die zijn toch bezig om hun eigen bedrijf overeind te houden, dus die zijn keihard aan het werk om te zorgen dat er brood op de plank is. Ja, nou ja, dus bij ZZP'ers dan denk je misschien gelijk aan, aan aan eigen bedrijf. Het zijn ook vaak uh, is is de is de scheid tussen of een uh, een bedrijf hebben of een of een werknemer en zo'n ZZP'er is niet zo heel erg groot. Nou, een er ZZP'er in... ZZP heeft een eigen bedrijf. Ja, dat klopt. Er zijn verschillende gradaties in ZZP's. Je hebt de, de, de vrij succesvolle ZZP'ers die een eigen bedrijf hebben. Je hebt ook de schijnzelfstandigen. Nou, de, de bekendste voorbeelden daarvan zitten bijvoorbeeld in de post of de alfa-hulp de, de, de in de thuiszorg. Ja. Nu, juist dat we ook voor die categorieën uh, ZZP'ers moeten zorgen, uh, dat ze ook echt de ruimte krijgen om ja. te investeren in scholing. Ja, goed. Uh, en wie gaat dat betalen dan? Ja, ik denk dat dat een, dat dat een, een, een combinatie is van uh, um, de, de opdrachtgevers, maar zeker ook uh, de overheid moet daar een rol in hebben. Maar, maar is het probleem niet, want u hebt het voortdurend over onderwijs, maar is het probleem niet gewoon dat als die mensen geen inkomsten hebben, dat ze meteen uh, in een armoedeval terechtkomen en dat er dus geen sociaal vangnet is, en zo dus, kun je wel zeggen scholing, maar als je geen werk hebt moet je wel die opleiding kunnen betalen en in de tussentijd moet er ja. wel brood op de plank. Kijk, dat klopt. En daarom ben ik zo uh, ontzettend enthousiast over de broodfondsen die er zijn. Want ik wilde wil net zeggen, daar zit een, een, een verantwoordelijkheid voor geven voor de overheid, maar ook voor ZZP'ers zelf. Ja. En je ziet nu dat er broodfondsen zijn opgericht. Dat zijn een soort van, uh, soort van verzekeringen die ze zelf afsluiten. Ja. Een groep ZZP'ers van een man of veertig, die leggen allemaal iedere maand geld in. Ja. En het moment dat het slecht gaat, dat ze zonder werk zitten of dat ze ziek worden, dan kan dat worden ja. vanuit dat broodfonds worden uitgekeerd. Maar goed, dat regelen ze dus zelf. Dat soort, exact, dat soort initiatieven die zouden veel breder uh, uitrol kunnen vinden. Ja. En dat regelen ze zelf. Dat ben ik, ik vind dat ontzettend goed. En ik wil ook, ook kijken hoe kunnen we als overheid hè, hoe kunnen we dat nou nog ondersteunen... en zorgen dat meer mensen daar ook gebruik van kunnen maken. Maar het voornaamste is dat ik zeg... we moeten nu eindelijk eens met die mensen aan gesprek. Want als het gaat over de crisis... dan spreken we eigenlijk altijd met de usual suspects. Ja. De, de, de vakbonden die eigenlijk alle insiders vertegenwoordigen. En ik zeg, laten we nu ook zorgen dat die outsiders een plekje krijgen... en met hun in gesprek gaan... Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat jij goed deze crisis doorkomt? Juist. Uh, andere groep is die flexwerkers. Uh, dat zijn ja. mensen met tijdelijke contracten. Dan mag je er maar een paar van achter elkaar hebben. Dan moet je of in vaste dienst of je moet eruit. Uh, en de beweging die je vaak ziet bij heel veel bedrijven... is dat flexwerkers op een gegeven moment worden uh, geadviseerd... om vooral voor zichzelf te beginnen. Uh, met alle voordelen die daar uh, met startersaftrek en fiscale voordelen aan vastzitten. Maar het, de consequentie is natuurlijk, als er minder werk is... hebben die mensen geen opdrachten meer... terwijl een flexwerker ja. nog steeds in dienst is. Tot slot, Wat gaat, gaat u daaraan doen? Als het gaat over die, uh, die ZZP'ers, dan gaat het, uh, als u het heeft dat bedrijven zeggen, nou begint u maar voor zichzelf, dan gaat het vaak over schijnzelfstandigheid. He, dat betekent dat iemand op papier wel zelfstandig is, maar eigenlijk nog steeds dezelfde werkzaamheden voor dezelfde baas uh, doet. Ja. En dat er nog steeds een hiërarchische verhouding is. Nou, dat moet je tegengaan. Daar is gewoon goede wetgeving voor, er we helemaal niks nieuws voor te verzinnen. Ja. Je moet er alleen heel hard op gaan handhaven. Uh, en dat is, wat mij betreft, daar, uh, daar de oplossing. Ja, goed. Uh, ook andere oppositiepartijen maken zich druk om de positie van flexwerkers. D66 wil een versoepeling van het ontslagrecht. De Partij van de Arbeid wil juist dat er uh, minimumtarieven komen voor het inhuren van ZZP'ers. Van het kabinet horen we vals nog niks. Nee, en dat vind ik heel erg opvallend. In 2008 was het uh, premier Rutte, die zei, de crisis komt eraan. En niemand ziet het aankomen. En nu zitten we in 2011, het einde van 2011, en er komt een banencrisis aan. En het kabinet leunt achterover en doet helemaal niks. Ja. Nou, het kabinet zegt, zegt, iedereen opvallend. moet aan het werk. Ja, dat is makkelijk. Ja. Ik, vind ook, ik wil ook dat Nederland, uh, Nederland zelf wel uh, Europees kampioen wordt in de zomer. Maar ja, daar kom ik niet zo ver mee met alleen dat te roepen. Het betekent dat als je ziet dat er een banencrisis aankomt, dat je nu actie moet ondernemen. Ja. Dat je gaat kijken waar zijn tekortsectoren, waar kunnen we inzetten, bijvoorbeeld op scholing. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat ZZP'ers zich ook kunnen organiseren, bijvoorbeeld in die broodfondsen. Zodat ja. je ook inkomensachteruitgang uh, kunt opvangen. Vandaar dus de hoorzitting die u wilt. Exact. Jesse Klaver, Kamerlid voor GroenLinks, ik dank u wel. Graag gedaan. Weet u al wat er op het kerstmenu staat? Eén ding is zeker, u gooit weer veel in de afvalbak. Dat ja, blijft natuurlijk altijd zonder alles wat uh, ja, overbodig weggegooid wordt. In Nederland gooien we met z'n allen ieder jaar 4,4 miljard euro aan voedsel weg. Dat is uh, ongeveer een miljoen vrachtwagens vol. Nou, we zien bij een, een modaal gezin met twee kinderen is dat 580 euro per jaar. Dit is het gemak van de afvalbak. Met vandaag de vraag, waarom gooien we ieder jaar zoveel afval of zoveel eten eigenlijk weg? Hoort u in deel 2 van het gemak van de afvalbak, gemaakt dus door Roy Herkens. Dan heb ik hier uh, een zakje met vers gesneden groenten. Ook al uh, zou ik het volgens de tenminste te gebruiken tot datum vandaag nog op mogen eten, ziet het er niet echt fris meer uit. Dus. Gaat het de prullenbak in. Bijna iedere dag gooi ik wel eten weg. Gewoon omdat het er niet lekker meer uitziet of ook niet lekker meer is. Of de houdbaarheidsdatum is verstreken. Gooit u wel eens, uh, wel eens eten weg? Ja, ja. Best veel eigenlijk, ja. ja. Wat is het laatste wat u heeft weggegooid? Het laatste. Uh, nog een restje zuurkool wat er over was. Had u te veel gekookt? Ja, ja, ja. En ook wel eens dat u dat het niet eens de pan haalt, dat u het al weggooit omdat het... Ja, omdat het over de datum is of ver, ver, verlept of wat dan ook. Ja, ook. Ja. ja. En hoe komt dat? Uh, ja, dan haal je het en dan op die dag eigenlijk, dat je denkt van nou vandaag zal ik eigenlijk bloemkool eten. Dan heb je er toch geen trek in en dan blijft het liggen hè, in de groentelaar. Dus ja, ik ja. denk dat het dat, uh, dat is. Ja. En dan zit er een vlekje op? Ja, en dan uh, gooi je het weg. Ja. En dat, er gebeurt best veel, zegt u? Ja, best veel. Ja, heel zonde. Ja. Nederlandse consumenten gooien elk jaar 1.280.000 ton voedsel weg. Zo'n 2,4 miljard euro verdwijnt daarmee in de afvalbak. Een grote meerderheid van de mensen onderschat de eigen voedselverspilling. Marieke Stolk van Milieu Centraal. U bent eventjes mijn inkoopcoach vandaag. We komen nu hier een supermarkt binnen. Is er hier iets wat u opvalt? Uh, nou, wat, wat mij opvalt is uh, de grootte van de verpakkingen. Als je nu een huishouden bent, uh, dan is het goed om te weten dat er steeds vaker ook portieverpakkingen uh, komen. Ik zie daar een portieverpakking voor aardappelschijfjes, een portieverpakking voor aardappelpuree. En uh, mensen zijn vaak geneigd om grote verpakkingen te kopen waar veel in zit, want die zijn per kilo uh, meestal goedkoper. Maar als je nu een kleiner huishouden bent, dan loont het echt wel de moeite om zo'n kleinere verpakking te kopen. Want als je uiteindelijk de helft weggooit van zo'n groot verpakking... Dan ben, jij... ben je toch nog eigenlijk duurder uit. Ja. Het Voedingscentrum en Milieu Centraal proberen consumenten bewust te maken van hun voedselverspilling. Per persoon per jaar gooi je 40 kilo goed voedsel weg... Uh, dat komt neer op uh, 150 euro per jaar wat je in de vuilnisbak gooit. En voor heel Nederland is dat uh, 2,5 miljard euro. Nou, een gemiddeld gezin is bij ons uh, 2,3 uh, personen. En die kan zo'n 350 euro per jaar besparen door inderdaad minder voedsel weg te gooien. Ja, en een gezin met twee kinderen kan dus nog meer besparen. Het is inderdaad afhankelijk van hoeveel mensen in je huishouden zitten... Maar het kan dus echt in de honderden euro's gaan lopen wat je, wat je kan besparen door erop te gaan letten. Waarom Nederlanders zoveel weggooien heeft meerdere oorzaken. Een belangrijke oorzaak is te ruim inkopen. Aanbiedingen, voordeelverpakkingen en andere voordeelacties verleiden tot te veel kopen. Uit nou ja, onderzoek blijkt eigenlijk dat mensen die te veel kopen... Dat uh, zeker 40% inderdaad is ingegaan op een actie of een aanbieding in de supermarkt. En daardoor dus te veel in huis heeft gehaald en het uiteindelijk heeft weg moeten gooien. Ja, dus dit soort aanbiedingen, twee voor één, dat soort zaken, dat werkt verspilling in de hand. Ja, nou ja inderdaad verse aanbiedingen. Twee voor de prijs van één of, of in prijs verlaagd. Die werken verspilling in de hand. En als, als het je... gaat om vers producten dan vooral, hè? net zoals hier het geval is met verse pizza's, uh, verse ijsbergsla, vlees, hè? vlees inderdaad. Ja. En uh, als je hier uh, als je dit koopt, denk dan echt even goed na van heb ik het wel nodig, ga ik het vanavond gebruiken. Of pas later in de week. En als je het, uh, denkt van ik heb het niet nodig, laat het dan uh, liggen in de winkel. Inderdaad. En dan is er nog de angst voor bederf. Zodra de tenminste houdbaar totdatum is bereikt, gooit 20 tot 50 procent het voedsel meteen weg. Zonder eerst te ruiken en te proeven. En dat vind ik ook zo verwarrend. Soms zie je op producten staan tenminste houdbaar tot. Of de, net zoals hier, op deze verpakking staat te gebruiken tot. Er ja, is dus inderdaad een verschil tussen de TGT-datum, te gebruiken tot... En de THT-datum, tenminste houdbaar tot. De TGT-datum zit op producten die vers zijn. Dus voorgepakte groenten, zuivel, vleeswaren, vlees. En daar moet je echt goed op letten dat die datum die daarop staat, dat je die niet overschrijdt. Maar de THT-datum staat op producten die gewoon heel vaak nog na het verstrijken van die datum gebruikt kunnen worden. Pasta, rijst, zoet broodbeleg. En daar moet je gewoon goed ruiken, proeven voordat je iets... De vuilnisbak ingooit. Vaak kan een product nou ja, maanden, uh, soms nog jaren na het verstrijken van die datum toch nog goed gebruikt worden. Ik ken ook genoeg mensen die al een paar dagen voordat de datum verstreken is, spullen weggooien. Uit veiligheidsoverwegingen, ja. Nou ja, die, die zitten inderdaad helemaal aan de veilige kant dan. Een van de belangrijkste oorzaken ligt in de relatief lage voedselprijzen. Vroeger, zeg 50 jaar geleden, waren we de helft van het inkomen kwijt aan eten. Nu is dat nog maar 10%. We hoeven er minder moeite voor te doen en daarom hebben etenswaren minder waarde voor ons. ...en gooien we het veel makkelijker weg. Ja, dat klopt. En dat is, dat is historisch gezien erg laag. Twan Timmermans, programmamanager Duurzame Voedselketens. Dat is, uh, en als je dat ook qua consumentenprijzen, ze hebben we het laatst ook uitgezocht... ...dan zitten wij in Nederland gewoon mede door de, de prijsoorlogen die we hebben gehad. Zitten we in Europa gewoon extreem laag. Er zijn maar één of twee landen waar het prijsniveau hoger ligt dan, uh, dan in Nederland. De levensmiddelenindustrie gooit ook veel weg. Dat hoort u morgen in het gemak van de afvalbak. Zij Roy Herkens. en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen... welkom op Goedemorgen kro.nl. Straks 4000 jaar oude fossiele vindplaatsen ontdekt op Mauritius. Eerst nu het humeur. hier is Diederik Ebbingen. Goedemorgen dames en heren en welkom bij de eerste KRO oudejaarsconferentie. Het is een grote eer voor mij om samen met u het uh, jaar 2011... Door te mogen nemen. Nou, het, eh, het was me het jaartje wel. Het, het leek alsof er werkelijk helemaal niets heel mocht blijven dit jaar. En eh, dan heb ik het niet over die incidentjes bij de Katholieke Kerk, want dat is bovendien al jaren geleden. Nee, maar eh, 2011 was een. Eh, Verschrikkelijk negatief, zwartgallig, naar, geestig en hopeloos klotejammer. Dames en heren, niet getreurd. Het kan allemaal nog veel erger, maar dat zult u pas in 2012 gaan merken. Het belangrijkste wat ik geleerd heb van 2011... is dat alles, maar dan ook werkelijk alles, kapot kan. Denk aan Fukushima en aan Tristan van der Vlis. En wat dacht je van die breivik, die schoot anders ook niet mis. En die rellen daar in Engeland, alles moet eraan. Denk aan Luik of aan de euro of die viespeuk van strauss -Kaan. Ja, alles moet kapot. Alles gaat kapot, Johnny Hoes en Koen Molijn. Het is ons harde, trieste lot. Johnny Kraaikamp, Helle en Willem Duis en Albert Heijn. Al die doden in Afghanistan en op het Tahrirplein. Ja, alles gaat kapot, alles moet kapot. Kaspijkers en Bin Laden, vluchtelingen op een vlot. Frits Korbach en Kaddafi, Fatschlef Havel, Kim Jong-il. Steve Jobs, Morris Tabaksblad, God hebben een ziel. En als alles voorbij is en ook wij er niet meer zijn, dan is de aarde eindelijk verlost van alle pijn. En laten we toch eens ophouden met dat cynisme, dames en heren. Laten we eens naar elkaar gaan luisteren in plaats van alleen maar je eigen mening te schreeuwen. Laten we elkaar opzoeken in plaats van bij elkaar weg te lopen. Laten we dicht bij elkaar gaan staan en elkaar warm te geven in deze bange en onzekere tijden. Dan weet ik zeker dat alles goed komt als we er maar met z'n allen in geloven. Maar dan ook echt met z'n allen. En dan bedoel ik iedereen van rijk tot straatarm, van wit tot... Pikzwart, van dun tot moddervet, van mooi tot foei lelijk. Van atheïst tot moslimfundamentalistische zelfmoordterrorist. Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen. Ik wens u fantastische feestdagen en een ongelooflijk schatrijk 2012. Dank u wel. <lacht> Diederik Ebbingen, morgen in het van Koos Postema. Come on to my house, my house, so come on. Come on to my house, my house, so come on. Come on to my house, my house, so come on. I'm gonna give you figs and I dates and I grapes and I cakes. I you. De Sherry Diane met Candy Dulfer op de sax. Van Nederlandse bodem dus, come on in my house. Het is vijf voor half elf, dames en heren. We gaan praten over de dodo. De dodo is uitgestorven, dat weten we zeker. Over de leefomstandigheden van die dodo's beginnen we steeds meer te leren. Een 4000 jaar oude fossiele, fossiele windplaats op het eiland Mauritius... Biedt veel nieuwe inzichten in het leven van het beestje. Kenneth Rijsdijk is aardwetenschapper bij de Universiteit van Amsterdam... en betrokken bij internationaal onderzoek op het eiland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat ligt er allemaal in die vindplaats? Ja, uh, het is uh, een van de rijkste vindplaatsen op een eiland ter wereld. Fossiele vindplaatsen. En er zitten dus uh, duizenden botten van dodo's... maar ook van reuzenschilpadden. En uh, tien andere gewervelde soorten. Uh, hagedissen... Uh, vogels, uh, vleerhonden. Uh, maar ook zit er hout in en insectenresten. Dus het is een ontzettend rijke vindplaats. Ja, ja. ongeveer 4000 jaar geleden stierven er heel veel dieren tegelijk. Waarom eigenlijk? Ja, dat zijn we nu in uh, samenwerking met de Vrije Universiteit, de archeologen daarvan aan het uitzoeken. En uh, we, weten, we weten uit koolstof, uh, radioactieve koolstofdateringen van de botten, dat die dieren 4200 jaar geleden plotseling zijn gestorven. Echt bij honderdduizenden. Ja. En uh, uh, we weten ook dat er toen niet toen de tijd een klimaatverandering plaatsvond. Een natuurlijke klimaatverandering. Die uh, uh, eigenlijk uh, veroorzaakt dat er een grote droogte plaatsvond in Azië en in Oost-Afrika. Meerdere droogte uit en zelfs uh, het eerste Egyptische Rijk stortte in. En wij, uh, ja, dan, dan is 1 plus 1, 2. Die dieren zijn waarschijnlijk beïnvloed door die uh, enorme wereldwijde droogte. Ja, dus dorst. Juist, juist. We, samen met uh, onderzoekers van Deltares uh, kijken we naar het grondwater. En daar hebben we al van uitgevonden dat het reageert op natte en uh, droge tijden. Dat fluctueert. En als het uh, veel regent, dan vult dat meer zich op. En als het heel extreem droog is, droogt het helemaal uit. En dan is er geen water meer voor de dieren. En de waterkwaliteit die, uh, wordt ook slechter. Het wordt zouter en misschien zelfs giftig. Dus uh, ja, uh, vandaag gaan we bespreken uh, uh, wat de mogelijke redenen zijn waarom die dieren toen zijn gestorven. Ja, Maar die dodo is niet uitgestorven toen? Nee, en dat is wel een heel belangrijke uh, conclusie. Want uh, u moet zich voorstellen, er is nog nooit eerder... op een eiland uh, uh, gevonden dat dieren door klimaatverandering sterven. Uh, daaruit is geconcludeerd dat die dieren dus heel erg veerkrachtig zijn, goed kunnen omgaan, goed aangepast zijn tegen klimaatverandering, extreme klimaatverandering. Maar op het moment dat de mens uh, op het eiland komt, en dat geldt voor de dodo Mauritius, maar dat geldt ook voor die duizenden andere eilanden op de wereld, dan sterven al die dieren binnen een eeuw uit. Ja, want de mens heeft de dodo opgegeten, hè? Juist, uh, dat is niet waar. <laughs> Daar had je me bijna te pakken. <laughs> nou, dat is het leuke. Als je op Mauritius komt, dan uh, zeggen ze... als ze weten dat je uit Nederland komt, ze weten niet waar het land ligt... maar ze weten wel dat wij de doden hebben opgegeten... want dat staat nou eenmaal in hun geschiedenisboekje. Ja, ja, en dat is niet waar, toch? Nee, dat is niet waar. Uh, juist door het archeologisch onderzoek, ook het team van Pieter Floren heeft er al jaren aan gewerkt. Die hebben slachtafval onderzocht bij het fort Frederik Hendrik, het oudste bouwwerk, door mensen gebouwd op het eiland. Ja. En in dat slachtafval hebben ze geen enkel dodo-botje gevonden. Nee, want het verhaal gaat dat die dodo's zo nieuwsgierig waren dat ze op de jagers uh, <lacht> nieuwsgierig afgelopen kwamen. En, ja. en dat ze dus heel makkelijk te vangen waren en, ja. en opgegeten werden. Juist. Dat is dus niet waar. Weten we, wel, weten we überhaupt dan wel waardoor die dodo uiteindelijk is uitgestorven? Nou, we vermoeden heel sterk, we hebben sterke aanwijzingen dat het een combinatie is van factoren. Dieren werden meegenomen, bewust en onbewust, op die VOC-schepen. En uh, op het moment dat uh, ze aan land werden losgelaten, hadden die dieren geen natuurlijke vijanden. En dan moet je denken aan hon uh, honden, katten, varkens, uh, maar ook ratten. En die dieren konden zich dus uh, ongehinderd voortplanten, want er waren geen roofdieren op die eilanden. En die doden was helemaal niet voorbereid op de komst van één predator. Uh, Zo'n roofdier, laat staan uh, uh, misschien wel een tien soorten die uh, dat uh, dier bedreigde en zijn eieren die hij legt op de grond opvraaten. Juist. Goed, nog even over dat massagraaf dat jullie dus hebben gevonden... want zo mag je het wel noemen. Ja. Uh, blijft dat bij onderzoek alleen of gaat er nog iets met die plek gebeuren? Nou, het gaaf is dat wij uh, gevraagd zijn als Nederlanders... Uh, die daar al jarenlang onderzoek uh, doen... In, samen met de Mauritianen om daar het grootste dodo-museum ter wereld te realiseren. En we hebben een stichting opgericht, Dodo Alive, om dat uh, voor elkaar te krijgen. Dus dan komt, uh, wie weet, uh, ja geven we weer een stukje van de wereld van de dodo terug aan de Mauritianen. Prachtig. Kenneth Rijsdijk, aardwetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam... en betrokken dus bij dat onderzoek bij die uh, hele grote vindplaats van fossielen. Ik dank je zeer. Einde van deze uitzending, dames en heren, want het is bijna half elf... en dus staat Prem Rada al in de startblokken. Ergens in Nederland, in een bus. Ik heb geen beeld, eh, Prem. Ik heb geen idee waar je uithangt. Ik weet niet wat er met de webcam mis is. Dat zal Rien met gaan uitzoeken. Goedemorgen Sven. We staan in Lelystad en wat leuk is. Ik ga een half uur is in elk geval mijn gast professor dokter H.L. Winter. Loek Winter. Hij is net jarig geweest Sven. Maar dat is de man die uh, het ziekenhuis hier in Lelystad van de ondergang gered heeft. Uh, hij is een zorgondernemer. En ik wil met hem praten over de managers. Want al die managers in de zorg die dan er een op van maken. En niet met pek en veren de stad uit worden gejaagd. Nee ook nog een riant de bonus meekrijgen. Wat je daaraan moet doen, je weet, een van die proefballonnetjes van PVV, Fleur maar die brullen wel iets, iets verstandigs tussen alle onzin in. En daar gaan we even kijken wat we erbij kunnen. Uh, en dat gaan we allemaal doen. Want ik beloof ook, luisteraars, iedereen die geklaagd heeft over het feit dat Jan een goed zingt en ik vals, het klopt. Maar het was toch bijzonder dat de warme, aangename stem van de Brabander, Dorald Megens, u gisteren en vandaag het laatste nieuws geeft. Radio 1 het NOS Journaal. De PC Hoofdprijs voor Letterkunde 2012 gaat naar de dichter Tonnes Oosterhof. Volgens de jury is zijn poëzie in hoge mate vernieuwend... en heeft de auteur een bijzonder talent voor het beschrijven van moeilijk benoembare sensaties. Oosterhofs jongste dichtbundel Leegte Lacht verscheen dit jaar. De PC Hoofdprijs is een van de belangrijkste literatuurprijzen in Nederland. Een oeuvreprijs die afwisselend voor poëzie en proza wordt toegekend. Het is een bedrag aan verbonden van 60.000 euro. En Tonnes Oosterhof krijgt de prijs op 24 mei volgend jaar. Zo is zojuist bekendgemaakt. Het vertrouwen van de consument is in december verder verslechterd. Niet eerder waren de consumenten zo somber, zegt het CBS. De indicator van het consumentenvertrouwen daalde met 5 punten en staat op min 37. De consumenten zijn vooral pessimistisch over hun financiële situatie in het komende jaar. En onbekenden hebben het afgelopen weekend... bij een gemeenteraadslid uit Stijn in Limburg... een brandend stuk doek in de brievenbus gestopt. Raadslid Fij van de lokale partij DOS werd op tijd wakker... en wist de brand zelf te blussen. Hij heeft intussen aangifte gedaan. Mogelijk heeft de aanslag te maken met zijn werk. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Nog files op de A4 Den Haag-Amsterdam... in beide richtingen bij Zoeterwouder en dijk 2 kilometer. Naarrijding op de A7-hoorn richting Zaandam... bij de Afritzaandijk 4 kilometer... Op de A10 de ring Amsterdam tussen de knopen de Watergraafsmeer en Amstel nog 4 kilometer na een aanrijding. A12 Arnhem-Utrecht bij Maarsbergen 4 kilometer. A28 Zwolle-Utrecht bij Leusden 3. laatste is de N207 al vanaf de Rijn richting Lisse. Voor de aansluiting met de A4 staat 3 kilometer. Dit is Radio 1. NTR. Premtime. De zorg is de grootste kostenpost van het kabinet Bruin 1. Rond de 67 miljard euro van ons belastinggeld gaat naar de zorg. De zorg was dit jaar en zal volgend jaar een bron van discussie blijven. Iedere keer wordt er weer aspect opgerakeld. In de uitzending van gisteren ging het er al over de managers in de zorg. Slechte managers leveren slecht beleid af... en dat gaat in de zorg ten koste van zieke en kwetsbare mensen... met ons belastinggeld. Voorbeeld, afgelopen maand werd aan het personeel van de GGZ... instelling Zonnehuizen gevraagd af te zien van hun vakantiegeld... omdat het bestuur een slordige 20 miljoen heeft kwijtgemaakt. De inspectie heeft enkele afdelingen van deze instelling gesloten... wegens ondermaatse zorg en huisvesting. De bestuurders, de managers die de rot... Van hebben gemaakt, die zijn niet met pek en veren de stad uitgejaagd, die zijn gewoon afgetreden. Sterker nog, vaak vertrekken bestuurders die er een puinzooi van hebben gemaakt ook nog met een vette vertrekpremie. Minister Schippers van Volksgezondheid onderzoekt nu of bestuurders in de zorg aan een test moeten worden onderworpen voordat ze benoemd kunnen worden. Luisteraars, ik zie weinig in dit proefballonnetje van Fleur Agema van de PVV. Maar wat ik wel een interessante vraag vind, is hoe moeten we falende bestuurders in de zorg weren? Heeft u ideeën? Bel me op 0800 1121. Mail naar Primetimeapenstart.nl en de tweets kunnen naar hashtag in. Radio 1. Ik heb er erg veel zin in. Welkom bij Primetime. Professor Dr. HL Winter, Loek, u bent op 30 november 1959 geboren. U bent dus maar drie jaar ouder dan ik. Toch heeft u al een imposante carrière achter u. Wilt u even vertellen, want een heleboel luisteraars kennen u niet, wat u precies allemaal doet. Nou, ik ben opgeleid als uh, arts en vervolgens heb ik de opleiding radiologie gedaan. Ja. Dat is het vak dat zich bezighoudt met het maken van röntgenfoto's... Ja. CT-scans, MRI-scans en dat is enorm ontwikkeld de afgelopen twintig ja. jaar... Dat vak heb ik twintig jaar gedaan. En daarnaast ben ik betrokken geweest bij een aantal kleinschalige zorgondernemingen. Die ik opgezet heb sinds 1991. En in 1995 zijn we begonnen met het Diagnostisch Centrum in Amsterdam. Daar doen we zeg maar, alle diagnostiek. Dus mensen die een klacht hebben, kunnen terecht om te weten wat ze hebben binnen een dag. En dat doen we eigenlijk al 15 jaar, bijna 17 jaar. Maar op meerdere, had, op meerdere u, plekken dan? Dat was, was toch een van die cowboys in de onderneming, in de zorg en zo. Er werd nog met veel de dantig u aangekeken in die tijd. Nou, toch? in het begin was, was er behoorlijk wat weerstand he, vanuit uh, het establishment. Ja. Uh, maar uh, dat is eigenlijk snel uh, uh, verdampt. En uh, sinds kort ben ik zelfs hoogleraar geworden. Dus ja. uh, er is een soort acceptatie ontstaan <laughs> naar mensen zo zeker. Daar ben ik best blij mee Ja, natuurlijk. want we staan nu voor het ziekenhuis hier in Lelystad. Dit ziekenhuis was twee jaar geleden of drie jaar geleden inmiddels was, was, was, was kapot, failliet. Ja, klopt. En toen heeft u het overgenomen. Ja. Nou, we hebben dus met, uh, samen met het ministerie en met de zorgverzekeraars gekeken naar een nieuwe toekomst. En wij zijn daarin gesprongen. We hebben het aangedurfd om dit uh, destijds via ziekenhuis de ziekenhuizen uh, over te nemen. En dat is een heel in, interessant, indrukwekkend en uh, leuk uh, project eigenlijk. Maar het, over... het eerste wat u hebt gedaan, heb ik begrepen, heeft u alle... hoeveel managers heeft u de laan uitgestuurd? Nou, heel veel. Uh, want uh, wij denken dus dat zorg niet geholpen wordt uh, door managers, maar zorg wordt geholpen door medewerkers door handen aan het bed, hè, zoals ja. dat dan heet. Uh, en uh, door uh, zeg maar de complexiteit van de zorg de afgelopen 10, 20 jaar... veel wet- en regelgeving, veel fusies... ontstaan er grote uh, kleilagen, managementlagen... en die zijn niet, uh, dat is niet functioneel, dat helpt niet. Nee. Dus uh, om daar eerst afscheid van te nemen... Dat, uh, dat maakt de boel overzichtelijk, eenvoudig... en daar gaat het beter van werken. Ja, dus u heeft hoeveel managementlagen weggesneerd? Uh, er waren vijf lagen, we zijn terug naar uh, twee. Ja, want een manager blijft nodig... Natuurlijk blijft het door. Het zijn grote bedrijven. Dit bedrijf, daar gaat 100 miljoen euro om. Dat is dus eigenlijk een van de grootste werkgevers in Lelystad. Ja. Dus uh, dat moet je wel goed. En het is ook een complex bedrijf. Hè. Ja. Dus ik ben vrij mild naar het dysfunctioneren. Hè. Ik weet niet waar we daar dadelijk over gaan spreken. Maar uh, het zijn toch hele ingewikkelde bedrijven. Je hebt te maken met uh, operaties, met een hotelfunctie, met een polykliniekfunctie. Dat moet allemaal op elkaar afgestemd worden. De marges zijn behoorlijk dun. Ja. Uh, dus uh, laten we zeggen, dat, dat vereist toch behoorlijke uh, vaardigheden. En je kan pech hebben. Ja, maar pech is wat anders dan ja. wanneer je er een puinhoop maakt bij ziekenhuis A... en dan ga je weer werken bij ziekenhuis B... en dan bij ziekenhuis C. En dan zorg je wel dat je bonussen krijgt als het goed gaat... maar als het fout gaat, neem je niets zin. Jawel, maar ik neem bijvoorbeeld het uh, probleem met Maastad ziekenhuis, ja, Dat heeft Rotterdam, u gevolgd. Ja. Daar uh, was een, een bacterie die uh, moeilijk te behandelen ja. was. Die kan niemand behandelen, ook in de academische ja. ziekenhuizen niet. Um, als dan een groep professionals het bestuur niet informeren... Ja. omdat ze zeggen dat is ons eigen domeintje, het medisch dan proces... Dan moet je die professionals ontslaan. Zo is het. Alleen als die mensen zoveel verdienen dat de afkoopsommen zo duur zijn... dat het ziekenhuis dat niet kan Dan permiteren. moet je betere contracten afspreken. Ja, dat klopt. Dat kan je allemaal naar de toekomst doen. Ja. Maar je hebt toch te maken met een stukje historie. Maar sloot u zoveel contracten af dat u mensen niet kunt ontslaan? Ja, natuurlijk wel. Ja, ja. Dus, maar dat, is even, dat zijn de nieuwe contracten, dat is ja. naar de toekomst toe. Ja. Maar je hebt naar, het, naar de historie toe, naar het verleden toe... heb je toch te maken met dure contracten. Ja. En wat daar gebeurt is meestal om er even op, op door te gaan... is toch een politiek ontslag van een bestuurder... Ja. Uh, en de vraag is, uh, is dat dan een dysfunctionele? Dan mijn mijn standpunt is dat dat niet zo is. Alleen in dat geval lag het uh, uh, aan de medische staf en is niet adequaat uh, actie ondernomen. Luisteraars, het leuke is, ik heb professor Winter dus niet gescoord als gast. Dat was een idee van Fatima, Baja. En nu al vind ik het dat Fatima een salarisverhoging verdient. Wat bent u toch een leuke man? Luisteraars, we gaan zo ook praten met uh, mevrouw Wilders, uh, dokter Anders Yvonne Wilders, vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Zorgbestuurders. U kunt bellen, u kunt langskomen. We staan dus voor het eh, ziekenhuis, het MC Zuiderzee, 0800-1121, mail naar primtimeapenstaatntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Uh, mevrouw, uh, Dr. Anders Yvonne Wilders, u bent lid van de raad van bestuur van het Spaanse ziekenhuis in Hoofddorp... ...maar u bent ook vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Zorgbestuurders. Goedemorgen. Goedemorgen meneer Radakishoum, dat klopt. Ik stel het zeer op prijs dat u even uit de vergadering bent gelopen, want u bent toch de officiële vereniging. Uh, vindt u het nog moe Kunt u op feesten en partijen nog zeggen dat u bestuurder bent in de zorg? Nou, de, de, over het algemeen uh, lukt dat nog wel op feestjes en partijen. Maar mensen stellen inderdaad wel vaak kritische vragen... over hoe het er op dit moment in de zorg aan toe gaat. Er wordt natuurlijk heel veel uh, geld uitgegeven in de zorg. En uh, die kosten stijgen. Ja, dan hebben mensen toch vaak het idee... dat het uh, wel met minder geld toe zou kunnen. En uh, dan heb je wel uh, wat uit te leggen op de feestjes en partijen. Nou, u... Maar ook in het ziekenhuis wel. <laughs> kunt u mij iets uitleggen? Die toets die er is gemaakt... Um... Er blijkt nu uit een onderzoek van medisch contact dat de ziekenhuizen ongeveer aan vertrekpremies in 2010 hebben het minstens twaalf ziekenhuisbestuurders een afkoopsom gekregen, variërend van een ton tot ruim een half miljoen. En totaal kregen ze 4 miljoen euro, euro aan oprotpremies. Wat is dat toch bij die ziekenhuizen dat vader de managers toch zo een handruk meekrijgen? Ja, vroeger uh, werden er uh, met ziekenhuisbestuurders vaak uh, contracten afgesloten uh, met een bepaalde uh, nou ja, beloning. Maar daar zat dan ook een, alvast een regeling in voor als zij uh, door conflicten bijvoorbeeld binnen het ziekenhuis met de medische staf... of door conflicten met uh, de, de ondernemingsraad uh, ontslagen zouden worden. Dus dat was een soort, nou ja, parachute uh, waardoor de mensen die dan kwamen een bepaalde zekerheid hadden. Het is zo dat in ziekenhuizen we relatief... Vaak bestuurders gewisseld worden. Uh, nou, dat geeft bestuurders soms een gevoel van onzekerheid. Maar mevrouw en Wilde. Daarom... Daarom werden vaak dat soort contracten afgesloten. Wij hebben als vereniging van bestuurders in de zorg gezegd... nou, dat vinden wij niet uh, correct. We, we vinden dat wij uh, onder dezelfde soort regels zouden moeten vallen als uh, medewerkers. en Zelfs nog iets soberder. Dus er is een code opgesteld tussen ja. de toezichthouders in de zorg... en de bestuurders in de zorg... waarin gewoon uh, hele sobere vertrekregels uh, zijn afgesproken. Alleen de meeste van de contracten die op dit moment ontbonden worden... vallen nog niet onder die oude code. Dat begint nu te komen. Okay, maar... Dus ik denk dat we de laatste jaren van dat soort hoge premies... Ja, zien. want weet, weet u wat ik ook niet stammevrouw mevrouw Dus Kijk, ik ben getransfereerd van BNR naar Radio 1. Ik heb maar een contract voor een jaar. Ik moet het ieder jaar weer verdienen. En ik vind als iemand onzeker is en aan een parachute wil, dan duugt hij bij voorbaat niet. Ik vind dat iedere bestuurder in de zorg die zo'n parachute regeling heeft, een loser is, een mislukkeling is, een angsthaas is. En iedereen mag me bellen die zo'n regeling heeft en me uitleggen waarom hij zo'n angsthaas is, dat hij een ton wil En als we zeggen, als ik weg ga, krijg ik zo Mevrouw Wilders, hoe kan dat nog anno 2000? En hoe kunnen we deze losers nog vertragen? We moeten hun naam op de website zetten, openbaar maken wat ze verdienen en wat hun regeling is. Dat ze zich moeten schamen. Nou, de, de verdiensten van bestuurders die zijn openbaar. Die staan in de jaarverslagen van de ziekenhuizen. De vertrekregelingen over het algemeen niet. Dus als u daar met bek en veren mensen uh, tegemoet wilt treden... Ja, dan uh, zou u daar nog een actie op moeten zetten. Uh, ik denk dat, uh, zoals ik al zei, de, de, de, in de toekomst uh, dit veel minder voor zal komen. Want er zijn gewoon nu goede regels tussen toezichthouders en bestuurders... over een versobering van uh, de, dit soort vertrekregelingen. Uh, dat komt uh, dan ook niet meer voor. Okay. Um, en ja, uh, laatste vraag, mevrouw Wilders. Loser, ik vind de kwalificatie loser wel uh, moeilijk, hoor. Uh, mevrouw Wilders, ze nemen meebelastinggeld. Het is van meebelastinggeld. Ja. En ik mag het zeggen dat ze losers zijn... want ze zijn angstaat, ze zijn oh, bangerikken. Wacht. En u zegt het niet, en ik zeg het. Want hebben, u bent een beschaafde vrouw en ik ben een onbeschaafde man. Gelukkig. We hebben gelukkig vrijheid van meningsuiting, dat... dus u mag alles zeggen. Maar u hoorde ook net meneer, meneer Winter zeggen dat het een complexe, dat het heel complexe organisaties zijn. Dat is waar. En de kans dat dat misgaat is behoorlijk groot. Maar mevrouw Wilders, zozeer, de kans dat ik iets raars nu ze zeg op de radio... waardoor ik ontslagen word, is heel groot, want ik opereer op het randje. Maar als ik morgen moet ik niet gaan huilen, huilen, moet ik geen parachute regeling hebben... moet ik een grote nee. jongen zijn, en elders. Maar laatste vraag, wat vindt u van het idee van Fleur agema dat er een toets moet komen en dat iemand eerst bestuurder mag worden... nadat het is goedgekeurd? Nou, wij zijn, wij zijn als NVZD voorstander van een toets. Uh, alleen vinden wij het niet logisch dat die door de Nederlandse bank uitgevoerd zou moeten worden. Nee. Uh, dat is een hele formele toetsing. Uh, en Ik denk niet dat de Nederlandse bank heel veel verstand heeft van zorg. Nou, ze hebben niet eens bestand dus het... van toezicht op banken. Want dankzij de Nederlandse bank hebben die patjepeers een rotzooi gemaakt waardoor we nu een ja, crisis daarom. hebben. Dus, ja. dus wij denken niet dat het erop vooruit gaat dat de Nederlandse bank dat gaat doen. Die moeten zich, denk ik, met het bankwezen bezighouden. Maar een toets op uh, geschiktheid, daar zijn wij zeker uh, voor... En wij zien dat mensen die al in de ziekenhuizen zitten... Uh, moeten werken aan hun deskundigheid. En dat doen we dan met, met intervisie. Maar we zijn ook bezig om te kijken of we naar accreditatiesystemen over kunnen gaan. Dat, anders wilde. dat je elk Ik dat je elk jaar... Uh, dat, dat u elke keer kunt toetsen. Ja. Ja. Dank Ander wel, hartstikke bedankt dat u uit de vergadering bent gelopen... en dat u aan de telefoon komen. Ik wens u heel veel succes, een prettige jaarwisseling. En ja, al nou, die losers, publiceer al die losers hun vertrekregelingen... op een website van Premtime, zodat iedereen kan weten welke losers in Nederland bang zijn... om een baan te verliezen en naar een parachute te hebben... terwijl ze hun zakken vullen. Maar dank u wel nou, en ik wens u veel succes. Als het u gerust kan stellen, ik krijg maar een maandje als ik vertrek. Dus uh, ik zal er niet aan meewerken. Uh, yeah? Dank u wel, mevrouw Wilders. Professor Winter, kijk, je hoort nu iemand... en dan merk je die oude regelingen. Wat was er toch in de zorg dat we dachten dat managers... halvergoogden waren die dit soort regelingen moesten krijgen? Nou, het geldt niet alleen voor managers, het geldt ook voor medisch specialisten. Misschien is dat laatste probleem nog veel groter... omdat medisch specialisten in maatschappen werkt... en dus vrij gevestigd zijn, of waren. Ongeveer de helft van de medisch specialisten uh, werkt in maatschappen... En dat is heel lastig om dat uh, juridisch te ontbinden. Dus dat kost ook heel veel geld. Ja, dus voor de duidelijkheid. In een ziekenhuis huurde het bedrijf... Laten we zeggen Primaric is longarts. Huurde in het ziekenhuis vierkante meters. Maar Primaric is longarts die verdiende zelf. En die betaalde geld aan het ziekenhuis voor de faciliteiten. Zo is het. Ja. En als zo'n longarts dan gaat dysfunctioneren... Ja. dan is het heel lastig om dat contract op te zetten. Overigens ben ik wat milder. Hè, want U ja. zit er behoorlijk scherp in, vind ik. Maar dat is natuurlijk ook, uh, ook uw baan. Um, ik ben wat milder. Het uh, Medisch medische specialisten hebben een hele lange opleiding. Ja. En um, als ze dan gaan dysfunctioneren, dan moet je ook realiseren... ze kunnen niet zoveel anders. Dat is geen reden om ze hand boven het hoofd te houden... Ja. maar het is wel een reden om heel zorgvuldig om te gaan met procedures... om wat? mensen aan te nemen en mensen te ontslaan. Wat? En wat er, nu, wat er nu aan de hand ja. is, is dat bestuurders verantwoordelijk worden... In toenemende mate voor de kwaliteit van de medische stad. Ja. Bravo. Dat is precies de ontwikkeling waar we naartoe moeten. Dat is in alle andere bedrijven ook zo. Dat je verantwoordelijk bent voor alle mensen die bij je werken. Maar dat was niet zo in de ziekenhuizen. Nee. Omdat er zo'n grote groep vrijgevestigden waren. Die hun eigen uh, aanname en vertrekbeleid hadden. Ja, maar professor Winter, kijk. Het, het gaat mij om het volgende. Ik ben het met u eens. Uh, als je zegt het is complex. Maar ik vind ook dat iemand die lang gestudeerd heeft. Je mag een miljoen verdienen wat mij betreft. Maar hij moet goed functioneren. Hij, hij moet goed functioneren. Dat zijn we eens. Nou, en nu gaat het bij mij om dat ik dan altijd... We hebben nooit medelijden bij de schoonmaker die niet goed functioneert. We hebben nooit medelijden bij de anderen in de lagere banen die niet goed functioneren. Maar zodra mensen in hogere functies zijn, dan hebben we ineens medelijden. Ik bedoel, hij kan toch altijd ober worden? Of hij kan ja. toch schoonmaker worden? Eens, maar ik, ik, ik, ja, wat, wat u zegt, ben ik niet meer eens. Ik heb met niemand medelijden die niet goed functioneert, want dan moet je, je zo'n contract moet je kunnen beëindigen. Of dat nou een medisch specialist is, of een schoonmaker. Iedereen moet je, uh, dan moet je afscheid van kunnen nemen van zo'n contract. Alleen, er zijn juridische stelsels, en in sommige gevallen, zoals bij uh, ziekenhuisbestuurders met oude contracten, zoals ja. medisch specialist in vrije vestiging, is het juridisch lastig en dus duur om die contracten te ontbinden. Voor de maar daar moeten we wel snel wat aan doen, nee, daar ben ik met u Voor eens. de duidelijkheid, u hebt nu in veel ziekenhuizen het veranderd, de specialisten zijn gewoon in loondienst, zodat uh, ze dan, uh, zeg maar... wat ze verdienen, gaat ook naar het ziekenhuis meden. En dan krijgen dat mensen gewoon kunnen groeien. En als ze ontslagen moeten worden... kunt kun je gewoon naar de kantonrechten en dergelijke. Ja, op zich hoef je dat voor, niet voor een loondienst. Ja. Maar er moeten regelingen komen, en die hebben wij ook... dat ja. als specialisten niet goed functioneren... dat je afscheid van ze moet kunnen nemen. Ja. En dat moet een redelijke procedure zijn. Hè, dat er moet ook met collega's afgestemd zijn. Dus ja. dat kan niet zo zijn omdat je snorschef nee. zit. Hè, dat moet een, uh, een goede regeling voorkomen. Oké, okay. uh, uh, even... Een vraag van de heer De Jong, een beller. Of ontslagen bestuurders in de WW komen? Ja, natuurlijk. Oké. Okay. Ja. Die komen dus gewoon maar tot ja. een maximum en dergelijke. Ja, dus kunnen de WW stelt ze wat voor iedereen in geldt. Oké. Goedemorgen, Frank. Uh, luisteraars, er werd heel veel gebeld. Nu gaan we naar de bellers. Goedemorgen, Frank. Zeg het maar. Ja, goedemorgen, Prem. Frank Thiel. Um, wat die managers betreft is in de hele publieke sector hoor, ze allemaal het geld in. Er wordt in de publieke sector nog meer gegraaid dan in de financiële sector, maar dat even buiten beschouwing. Wat mij opvalt in ziekenhuizen is als je 30 jaar geleden in een ziekenhuis kwam, dan liep 95% in een wit pak, in zijn, zeg maar zijn verpleegerspak of verplegerpak, of zijn dokterspak. En 5% hadden kostuumen die zaten op het directiekantoor. Of die hielden de boel in de gaten, weet ik wat ze deden. Nu loopt 60% in de kostuum en 40% in de witpak. Dus dat is helemaal omgedraaid. Uh -huh. En ik zou zeggen, een set van die 60% kostuums... Uh, haalt de 50% vanavond, trek ze weer een wit pak aan... en laat ze werken in het ziekenhuis. Goed, Frank, dat weet je wat? De... Ik zal de vraag meteen doorspelen. Het, het vindt het een leuke vraag, professor Winter. Heeft Frank een punt? Frank heeft gelijk. Er zijn te veel managers, dus daar kunnen we een stuk minder van. Hè? Ja. Maar dan moet je met z'n allen ook bereid zijn... om dat uh, systeem eenvoudiger te maken. Het zorgsysteem, het wet, regelgevingen, regelgeving en voorwaarden. Weet u dat wij 2100 kwaliteitsparameters hebben in dit ziekenhuis? Er zijn vier man fulltime bezig. Als we nu het Zweedse model zouden nemen... dan... Uh, kan je met één kan het hele kwaliteitssysteem wat veel eenvoudiger is? Uh, runnen. Hè. Dus het heeft een reden dat het aantal um, uh, pakken toegenomen is. Het aantal um, uh, witte uniformen. En dat komt met name is. door het ministerie van Volksgezondheid. Nee, niet, niet, iedere door het keer nee, kan. nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Komt niet alleen door het ministerie. Komt door de hele wet en regeling over de wetenschappelijke ja. verenigingen. Ook door de zorgverzekeraars, de inspectie, het VW. Iedereen heeft zo zijn eigen uh, systeem van regels, voorwaarden, vereisten. En dat maakt een heel complex bureaucratie. En, en duur, duur, duur Nu weet ik dat uh, alleen maar om de comptabiliteitswetten van de verschillende ministeries op elkaar af te stemmen. Meneer Linschoten een onderzoek heeft gedaan van jaren. Dat is verdwenen in een bureau. Want al die ministeries hebben ook nog verschillende formuliertjes die ze ingevuld willen hebben. Dus eigenlijk zouden we... In de Tweede Kamer moet Fleur Aangemaar niet pleiten voor een zorg, uh, uh, men een toets, maar dan moet ze eigenlijk pleiten dat de regels vereenvoudigd worden. Ook, en en. Ketel, uh, de sector is uh, gebaat bij meer marktwerking. Hè? dat is even, een ander hebben we er niet over gehad, maar dan uh, zou ik het ook graag met u even over willen hebben. En uh, de sector is gebaat bij debureaucratiseren. Uh, Frank, bedankt voor het bellen. Goedemorgen, meneer Bos. Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik heb... Uh... Eigenlijk iets wat uh, misschien wel hard klinkt, maar ik vind, uh, als we praten over de kosten van de zorg, dan heeft het ook te maken denk ik, met het feit dat uh, het een artsenbolwerk is. Uh, arts worden opgeleid als arts en ze worden niet opgeleid als bedrijfsvoerder. En ik denk dat, uh, ik heb toevallig laatst met mijn zoon een voorval gehad, die is verpleegkundige in een ziekenhuis, die heeft een onderzoekje gedaan op het gebied van het gebruik van zuurstofflussen. En dat bleek dus dat binnen één ziekenhuis al tonnen bespaard konden worden door de beter gebruik van zuurstoflessen. Nou, logistieke deskundigheid of deskundigheid op het bedrijf, dat zijn dingen waar deskundigen worden ingeschakeld moeten die niet uit de zorg komen. En ik denk dat daar ook een stuk probleem zit. Nou, wat grappig is, meneer Bos, ik tegenover mij zit dus iemand die opgeleid is als arts en succesvol manager en ondernemer in de zorg, heeft meneer Bos een punt dat artsen niet goed opgeleid zijn. Voor ja, zijn artsen zijn niet opgeleid. Uh, dat is op zich jammer. Want je zou voor dit soort opleidingen zou je ook iets van zakelijkheid moeten leren. Jaarrekening moeten kunnen beoordelen, jaarrekening moeten kunnen lezen. Uh, hè, dat lijkt mij heel belangrijk om, uh, om op die manier uh, medisch handelen te combineren met zakelijk gewoon slim bezig zijn. Want er gaat heel veel geld om in de ongeveer 70 miljard. Het is, uh, er werken 1.1 miljoen Nederlanders werken in de zorg. Dus, uh, en dat van de publieke middelen, wat u net al zei, zoals u begon, is dat een groot aandeel. En we hebben met z'n allen heel veel belang om uh, daar slim mee om te gaan. Zeker omdat de groei van de zorg is haast niet te stuiten. Hè, dus de chronische zorg neemt toe, uh, de technologie neemt toe, de vergrijzing neemt toe. Uh, kortom, dat zijn allemaal kostenverhogende. Uh, uh, ...factoren de komende 10, 20 jaar. En we zullen dus gewoon met hetzelfde geld... ...meer zorg moeten doen. Oké, okay, meneer Bos, hartstikke bedankt voor het bellen. Uh, is Herman er al? aan uh, de lijn. Oké, okay, die wordt nu gebeld. Uh, ik wil, ik wil het uh, toch even over dat ondernemen, hè. Uh, kijk, uh, professor Winter, een van de misverstanden die we in Nederland hebben, is dat ziekenhuizen geen bedrijven zouden zijn. Ze zijn allemaal bedrijven. Ze zijn niet in handen van de overheid, maar zijn in handen van stichtingen waar heel veel geld in omgaat. En als het in handen van een BV is, dan zeggen we ineens oh, oh, commercieel. Ik neem u als voorbeeld. Ayser Erbudak van Slotenvaart als voorbeeld. En wat dus blijkt is, wanneer je ondernemers krijgt als u, dan merk je dat het goedkoper kan. Dus de, dat ondernemen in de zorg, het, het, het gebeurt, alleen het gebeurt slecht. Wat denkt u, hoe ziet u hoe kijkt u er tegenaan, wat zou volgens u moeten gebeuren? Nou, een heel belangrijk punt, hè? Ik, ik denk zelf dat er, zijn nu 70.000 managers ongeveer in de zorg, dat zou uh, aanmerkelijk minder kunnen, laten we zeggen de helft, ja. en je zou het aantal ondernemers, er zijn er een handje vol, ja. daar zouden er een aantal duizenden van kunnen zijn, want ondernemers, die kenmerken zich door... Uh, met pikt geld zoveel mogelijk kwaliteit naar de klant toe. Ja. Uh, dus een middel van minder personeel inzet, of middel van minder vierkante meters, minder apparatuur, toch een beter product te krijgen. Dat is ondernemen. Ja. Om he, daar efficiënt mee om te gaan. Ja. En daar is wel behoefte aan, want er gaat heel veel geld om in de okay. sector. Ja, en, en dat ondernemen moeten we ook anders gaan denken in Nederland. Natuurlijk, en dat, voor dat, als je dat model volgt, dan moet je dus ook aandeelhouders toelaten in ziekenhuizen. En Aandeelhouders die worden kritisch naar een raad van toezicht, die worden kritisch naar een raad van bestuur. Maar dat gaat met en zeggen, en Amerikaanse je... toestanden. Nee, helemaal niet. Daardoor krijg je dus ook dat dysfunctionerende raden van toezicht, want daar hebben we het nog niet over gehad, en dysfunctionerende managers, daar komt een soort... Uh, uh, zuiverend effect op. En dat zou, uh, dat zou helpen. Ik wil wat tweets met u doornemen als u het goed vindt. Uh, het zegt hier uh, Tjarek Reininga: Het moet gaan om het leveren van kwalitatief goede en bereikbare zorg aan wie nodig is. En hoe bestuurders, professioneel en beleidsmakers te stimuleren hun eigen belangen ondergeschikt te maken. Ik vind juist, yes, je moet die belangen samen zien te gaan. Het moet mijn belang zijn dat u zo goed mogelijk bediend wordt, waardoor u vaker terug wil komen en me we graag weer geld wil betalen. Zo so is het. Oké, okay, nou dan zijn we daarmee weer één van. Lekker. Uh, Jan stelde voor om mensen hoofdelijk aansprakelijk te maken. Daar kunnen de graaiers pakken. Nou, dat zou je kunnen doen. Ik vind dat als er grove nalatigheid is, fouten of, uh, of fraude. dan moet je mensen zeker uh, persoonlijk aansprakelijk stellen. Maar dat geldt voor alle sectoren, dat geldt voor, voor iedereen. Okay. Van hoog tot laag. Erwin Koster wil. Nee, Erwin Koster wil dat u moet reageren op iets in Volkskrant. We doen niet aan de azijnbode, daar reageren we nooit op. En hoe vindt u dat um, het laten controleren door kennis van personeel? Want je hebt functioneringsgesprekken. je zou ook vanuit het personeel managers kunnen laten beoordelen. Ja. Wij zijn dus begonnen met een zogenaamde 360 graden evaluatie. Ja. waar iedereen van hoog tot laag beoordeeld wordt door mensen rondom hem, ja. rondom haar. En dan krijg, dus, uh, dan krijg je dus informatie, feedback over hoe mensen vinden dat je functioneert van hoog tot laag. Ja. Nu, is dat, uh, nu wordt dat verplicht voor de... Dat heet het IFMS, ja. Individueel functioneren medisch specialist. En wij gaan dat ziekenhuis breed doen, omdat we van een ieder willen weten hoe ze vinden dat een ander functioneert. En dan krijg je een soort zelflerend systeem, daar wordt het beter van, dat is de bedoeling. Wat vindt u van het ideetje van Fleur Ageman, dat uh, mensen moeten worden getoetst door een of andere autoriteit? Ik ze... vind het allemaal best, maar het zijn toch allemaal weer bureaucratiserende systemen. Uh, en uh, de vraag is of dat werkt. Ik denk dat de toets van de markt, de toets van de klant, dat is een veel, veel betere toets. Oké. Okay, nou, wat grappig is, ik, wij, wij doen hier in het programma de patjepeer Peer van 2011 voor de politieke bestuurder die ons belastinggeld verspild heeft. door uh, het voor eigen gewin te doen, of het aanzien van het ambt heeft doen schade. of uh, vriendjespolitiek heeft gedaan. Dat publieke, publiekelijke nemen en shamen, dat is toch veel beter. Want als wij nu op een website zeggen dat dat, dat ziekenhuis deugt niet. of die persoon deugt niet, heb je toch een directe marktwerking gevolgd? Ja, maar ik vind dat de media daar vaak toch uh, wel heel, uh, heel hard in zijn. Weer even het Maastadziekenhuis. Ja. Uh, de bestuurder daar is politiek geofferd. Ja. En dan vraag ik, is of de media dan nog geschepjes bovenop of dat nou zo wenselijk is. Ja, dat is dus toch om... leuk, professor nee, Ik begrijp Winter. dat u dat leuk vindt. Dat is natuurlijk Want, ook wat, wat, uw... kijk, als ze hun ja. zakken... Nee, kijk, hoge nee, op, op, op, ik, ik, veel ik, zou, ik zou wel... Het, het, die hele populistische benadering heb ik toch wel moeite mee. Het zijn... Uh, het, laten we het even feitelijk houden. Ik ben de opperpopulist, professor Winter. Ik vul mijn zakken schaamteloos door populistisch te zijn. Volgens mij valt het wat meer in het zakken vullen, toch? Nee, maar ik verdien redelijk goed. Ik krijg 420 euro bruto per dag om dit te doen. Ja, nou, dat, dat is, is toch goed verdienen? Heel goed verdienen, zeker. Ja. Ja. En dan klets ik een half uurtje uit mijn nek met interessante gasten als u. En ja. dingen dus, luisteraars, ik ben geen haar beter al die falende mensen. Het verschil is alleen, ik doe het openlijk. Professor Winter, het was ontzettend, ontzettend leuk. We moeten moet echt nog een keer praten. Hartstikke bedankt. Luisteraars, vergeet u niet naar de website te gaan en de overheidspapier van 2011 te noemen. De politieke bestuurder die ons belastinggeld niet waar is. Ik dank alle deelnemers en luisteraars. En sorry dat u niet allemaal in de uitzending kon komen. Dit programma is mede ...mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers... ...de co-financiers van de publieke omroep... ...redactie Rien, Aartje Roens Schaapok en Fatima Basha... ...die ook deed. productie Hans Twind, ...Momo techniek, logistiek en transport... ...Bart Daatselaar en de redactie Barbara van der Klis. Zometeen door Admegens... ...daarna veel meer met de en ...morgen ben ik er weer, tot dan, namaste, dag. Creatieve van geest. Laat die hersentjes maar wapperen en doe mee aan de grote kleine hoorspelwedstrijd van Studio Itzerda. Mm -hmm. Ronsel je geliefde, familie en vrienden als topacteurs. En maak een radiodrama van maximaal 6 minuten. Stuur uw inzending voor 22 januari naar studio apenstaartje En hoor u zelf terug op het... Radio 1. Ik zeg, doen! Het nieuws van alle kanten.